Freddy van met het NOS-journaal. Er zijn 41 bootvluchtelingen om het leven gekomen. Ze zijn waarschijnlijk verdronken toen ze probeerden de Middellandse zee over te steken. De Tunesische kustwacht was een zoektocht gestart nadat een aantal lijken was aangespoeld op het strand. Op zee vonden ze nog meer dode bootvluchtelingen. De meeste slachtoffers komen uit Syrië. Iraakse regeringstroepen zijn samen met Shiitische milities een stadje binnengetrokken dat al maandenlang werd belegerd door IS-strijders. De Amerikaanse luchtmacht heeft stellingen gebombardeerd van IS. Ook zijn er hulppakketten afgeworpen boven het stadje Amerli in het noorden van het land. De VN waarschuwde eerder voor een massamoord in Amerli als IS de stad in zijn handen krijgt. China heeft aangekondigd dat het de kandidaten voor het leiderschap van Hongkong streng zal screenen. In 2017 wordt die leider gekozen. Kandidaten moeten ook de helft van de stemmen van de commissieleden krijgen, heeft China gezegd. Activisten die strijden voor meer democratie in Hongkong zeggen dat China iemand als leider wil die doet wat de beleidsmakers in Peking willen. In IJsland geldt weer code rood voor het luchtruim rond de vulkaan Badarbunga. Dat betekent dat daar niet mag worden gevlogen. Dat is in verband met mogelijke aswolken. Vanochtend is er weer een nieuwe uitbarsting geweest. En oud-Ajax-doelman Stanley Menzo is ontslagen als trainer van Lierse SK in België. De reden zijn de slechte resultaten aan het begin van de competitie. Lierse staat onderaan met vier punten uit zes wedstrijden. Ook Jan de Jonge, trainer van Heracles, is ontslagen vanwege slechte resultaten. Het weer. Er is af en toe zon. Er zijn wolken en er zijn geregeld buien. En daarbij is er ook een kans op onweer. Het wordt vandaag maximaal 19 graden. Vanaf morgen begint de periode met rustig en tamelijk zonnig nazomerweer. Daarbij is het overwegend droog en het wordt geleidelijk iets warmer. Dit was het NOMS. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 ZFM Race Radio Veronica Veronica Veronica En u luistert nog steeds aan hoogtepunten en alarmschijven van het 40 jaar geleden verdwenen Radio Veronica Samenstelling, in dit geval Bart van der Meer. Goedemiddag. time to have. There's a girl right next to you and she's just waiting for something to do. And there's a road in the Bisbee's love and the eagle with the girl. Love the one you with Love the one you with December 1970. Steven Stills en love the one you're with. Dan gaan we nu naar de top 40 van um, de laatste top 40. Uitgezonden vanaf de zeezender vanaf het schip Noordenij. Dat was uh, 1974, 40 jaar geleden, 31 augustus dus. Um, op nummer 5, we draaien de top 5. En daarna gaan we weer verder met heerlijke alarmschijven. Op nummer 5 vinden we Jack Jersey met Papa was a poor man. Mama was a poor man Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man Mama was a poor man Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor man He ain't got no money, he ain't got no job But mama always felt so happy Cause mama was the best looking man who came around He came along, he sang a little song He made the mama felt so happy They got a little son, and Papa got a down downtown Yeah, I'm talking more, Papa He was the poor, richest man in town I well, there was all a man who was so fine like Papa He was the only friend on mine Yeah, Papa He was the poor, richest man in town Well, he brought some money on a Saturday night for Mama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 Come oh, on, Papa, he was the poor, richest man in town When oh, there was no man who was so fine like Papa He was the only friend of mine Yeah, Papa, he was the poor, richest man in town And when he brought some money on a Saturday night Oh, Papa, Sunday was all right Papa was a poor man Papa was a poor, poor, poor CFM Race Radio Pittreport. En ondertussen is de Via Masters Historic Formula One Championship begonnen in heel Zandvoort, zijn ze te horen. En op Soekiepark Zandvoort zijn ze te zien. En Willem van Denzen is daar nog steeds aanwezig. Willem, goedemiddag nogmaals. Ja, goedemiddag. Ja, hier zijn we al. Uh, de Pia Massa is door uh, En dan uh, zijn er auto's tot 1985. Uh, die zijn gestart gegaan. En we hebben inmiddels alweer vijf ronden afgelegd. En de start uh, in tegenstelling tot een uh, Grand Prix. Zoals we die hadden ingeleven. Het was geen Spanisch start, maar een uh, rollende start. Uh, maar het is alweer in een uh, natuurlijk uh, van die auto's 23 auto's per uh, stad ja, het gaat zoals op uh, naar de Grand Prix keken uh, zoals we die hier in het uh, verleden hadden en dus, zo ziet het er nog steeds uit, zo klinkt het ook uh, zoals je net al zei het was uh, Michael Lyons uh, die rijdt in een heskut Heskert uh, waarin ooit uh, James Hunt uh, rijdt uh, hij rijdt ook eens in de auto waar ooit uh, Robert Robert in hij uh, op de tweede plaats Cracker Thornton die rijdt in een Lotus 91. Die kwam wat slecht met viel uh, terug uh, naar positie 8. We hebben nu een stand in de wedstrijd 1 uh, Michael Lines met een Heskut. Tweede Shiner Fitzfish in een Ensign uh, Theodore. Dat is uh, een auto in de Junipart uh, uitvoering. Een auto auto waar uh, ook onze uh, plaatsgenoten Jan Lammers uh, Formule 1 in uh, gereisd heeft. En op de derde plaats vinden we nu terug uh, Christophe uh, Dutchlem. Die rijdt in een Williams. Vierde is dan inmiddels uh, de slechte start. Uh, Gregory Thornton. Die in een uh, logis 91 in de John Player Special uitvoering rijdt. Oké, okay, dankjewel Willem. Zo direct, uh, de, deze ronde, hoe lang duurt die, deze race? Deze race, uh, die duurt uh, 25 minuten. Het is niet zo dat je een volledige Grand Prix afstand rijden. Maar 25 minuten, dat is uh, de tijd... Uh, Waarover ze doen uh, tijdens deze race. Oké. Okay. Nou, dan denk ik dat we later uh, vandaag in deze uitzending, en dit uur om precies te zijn, uh, nog even bij je terugkomen. Want er zijn nog twee andere races op de planning. Ja, we hebben nog uh, twee andere races. We krijgen ook nog een nieuwe race van de auto's uh, tot 1969. Van, uh, en wat we ook nog hebben is een DRM-race, uh, DRM, DRM uh, Deutsche Randsportmeisje. Dat is dus de race van de TTM. Oké, okay, Willem. Nou, we komen straks nog even bij je terug, Willem, voor het einde van, de, van deze uitzending. Want we hebben nog maar een uurtje, helaas. Maar uh, We komen straks nog even bij je terug. Oké, okay, tot, okay, tot zo. of a summer night in the land of the dollar bill when the town of Chicago died and they talk about it still when a man named hey, Al Capone hey, tried to make that town his own hey, and he called his gang hey, to war hey, with the forces of hey. the law I heard my mom The sound of the battle rang through the streets of the old east side Till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died They were shouting in hey, the street hey, and the sound of running hey, feet hey, And I asked someone hey, who said, about a hundred cops hey, are dead what? I heard my mama cry And there was no sound at all But the clock upon the wall Then the door burst open wide And my daddy stepped inside And he kissed my mama's face And he brushed her tears away The night Chicago died The night Chicago died, the night Chicago died, brother, what night it really was, brother, what a fight it really was, glory, the night Chicago died, paper lace. Ja, dat is het. Dat was hem. Ja, dat was hem <laughs> toch. Oh, het begint opnieuw. Ja, gewoon nu pas afgelopen. Eigenlijk. Oh, is nu pas afgelopen. Paperless, Paper <laughs> hey, Wereldberoemd, hè? Ja, wereldberoemd. Nou, ik, ik, had, ik zou het niet meer weten. <laughs> nee, ik, ik had, het, had het echt niet meer weten. Ik geloof dat het ook het enige wapenfeit is van ze. Dus, ja, oké. Okay. We zijn nog op... steeds bezig met, uh, met de Veronica top 40 van uh, 24 september, negen, 24 augustus. 1974. 1974. de laatste top 40 die op het sensschip Veronica werd uitgezonden. Want de zaterdag erop was het allemaal klaar voor zover u... Uh, voor zover u weet. En ja, we staan daar al vijf uur. Bezig. Het vliegt om, man. Ik heb helemaal geen idee dat ik hier al vijf uur bezig ben. Ja. Maar ja, ik dat vind omdat het zo leuk is. Al uh, wel. Dat zal het zijn. Waarschijnlijk. Dat het zo leuk is. Wat is de volgende? Zijn we toen aan de nummer drie van die top tien? Ja. Mud and Rocket. Now, this here is the story of Abigail Rocketblast. Oh, hello, oh, hello, you changed your name to I Began Rocket Blast. And then they won you up for the Hollywood movie cast. With all them big cigars and motor cars, you thought you was a movie star. But I became the last to show up, change and blast. When you were you, you, you were just you no. So you're sitting in the solar star. where ...duidelijk beland in de periode van de glam rock. Uh, mud hier. En zometeen de heren van de Rue ...met een nummer van Bickerton en Waddington. Maar Mud die bestond bij de gratie van de heren Chin en Chapman. Dit was Rocket op nummer 3. En op nummer 2, dus de Rue ...en Sugar Baby Love. advice. Sugar Baby Love, en dat was de nummer 2 uit de top 40 van 24 augustus 1974. Zijn we toe aan de nummer 1, en dat was een gelukje bij een ongelukje. Want eigenlijk was de bedoeling dat zijn vrouw hem zou gaan zingen, maar die was ziek. En toen vroegen ze aan George McRae, wil jij het dan doen? Tuurlijk. Nummer 1 van de laatste uitgezonden top 40 van het zeeschip. Noorderney van Radio Veronica. George McRae. Nummer 1 op 24 augustus 1974. Zijn we toe aan een, een nieuwe binnenkomer. Want die hadden we natuurlijk ook in die lijst. En dat is ook een beetje in de context van deze uitzending... is dat ook wel een beetje een bijzondere plaat. Peter Koelewijn met een voormalige alarmschijf. Ook dat nog. En nieuw op 26 over Robby. Rob oud. Some of the Oh ja, Peter Goldwyn met een uh, zeer persoonlijk liedje. Hij was inderdaad dikke vrienden met erop Oud. En uh, dat is op een gegeven moment... door uh, allerlei toestanden... was dat ineens over. Ja. Het wordt gekoeld. <laughs> En artiesten die schrijven daar soms al liedjes over, of je dat nou leuk vindt of niet. Maar dat gebeurt gewoon. Uh, ja. We zijn nog steeds bezig met uh, de alarmschijf, of is het nu veroning. Nee, Wattelen? dit is uh, wat we nu gaan draaien, is de hoogste binnenkomer van de laatste uitgezonde uh, zeezender top 40. Ja, ja, oké. Okay. Goed en daarna gaan we even contact zoeken met Willem van Densen... om nog even een uitslagje te scoren. Wat het circuit betreft en wat de voetbal betreft, Ajax heeft uh, verloren van Groningen. Wat een drama. Fijn dat je het even wil delen. Ja. ja, ik vind het heel erg. Hoe vind jij dat nou, Maris? Uh, ja, nee, dat vind ik niet. <lacht> <lacht> ben ik heel hij, blij om eigenlijk. Hij zat al zo geïnteresseerd te luisteren. <lacht> ja. Ik zat eigenlijk uh, naar de webcam te kijken van Circuit Park Zandvoort. Ja. Uh, ondertussen is namelijk die race afgelopen. Daar dus. ja. uh, zat ik een beetje naar te kijken. En ook okay. inderdaad uh, Ajax 2-0 verloren van uh, Groningen. Ja. Mm. En uh, Zwolle die heb ik ook verloren. Van NAC. Van Breda, inderdaad. 3-1 is het daar geworden voor Breda. Ja. Maar zodra ik het om kwart voor gaat er weer een andere wedstrijd beginnen. Ja. Jouw favoriete wedstrijd Ruud. Ja? Twinten tegen Feyenoord. Oh Ja. Kijk, okay. is ben Nou, het zal wel. <laughs> uh, we gaan even door met onze hoogste nieuwe binnenkomen dames en heren. Daarna gaan we even contact zoeken met Willem van Dens op het circuit. En dan gaan wij deze, uh, ja, deze terugblik op Veronica... Uh, de, het feit gaan we langzaam maar zeker een beetje afsluiten. Want we zitten zo langzamerhand in het... Uh, laatste half uur. Uh, laatste half uur ja. zitten we nou nog niet eens. We zitten al in de laatste twintig minuten. Kijk. Dus uh, we gaan het zo meteen afsluiten en... Uh, we gaan nu verder met die hoge cultus. Eric Clapton! But I did not I swear it. zweet op mijn voorhoofd. Zweet op mijn voorhoofd, man. Dat is niet te geloven. Het is, is echt niet te filmen. Dit, uh, dit want het is daar vreselijk. Nou ja, oké, okay, maak dat wel niet uit. We doen het met plezier. Uh, dit is de laatste keer helaas dat we naar het circuit gaan, uh, dames en heren. Dat is de laatste keer alweer. Dus de laatste keer alweer. En nu staat hij natuurlijk niet op. Ja, dat weet hij wel. Dat zul je altijd zien. Zie je hem Pit Report. Ja, doe ik het zelf wel. Ja. Doe met, het Willem, met Willem van Denzen op de circuitpark Sanford tijdens de historic Grand Prix uh, van 2014. Willem, uh, voor de laatste maand goedemiddag. Ja, goedemiddag Rommel. Het uh, circuitpark Zandvoort, de uh, historic Grand Prix. Uh, nou, de historic Grand Prix, uh, dat geen uit de meeste mensen uh, voorkomen. Uh, die is inmiddels uh, afgevlacht. Uh, mooie race geweest. Een race ook uh, die onderbroken werd uh, met een safety car. Omdat uh, een van de auto's, en dat was dan de uh, uh, die uh, bij bosch uit toch niet uh, precies de route aangehield. Uh, wat de bedoeling is. Die auto's stranden uh, bleef op een uh, vervelende plek staan. Zodat die gevaar zou kunnen opleveren. Andere, dus die moesten eerst verwijderd worden. Het werd ook uh, keurig en snel verwijderd weer, uh, door de en Daarna werd het geld weer losgelaten en ging ze nogmaals uh, van start. Twee keer een start dus uh, met die uh, Formule 1. Nou, altijd leuk, zo'n start. Uiteindelijk de winnaar werd uh, Michael Lyons en op de tweede plaats uh, werd het uh, Christophe uh, met Die met een prachtige manier. Toch nog Simon Fis, Wister uh, die uiteindelijk als uh, derde eindigen. Die heren die worden nu gehuldigd ondertussen zijn de. Auto's voor de volgende race, die we helaas niet meer mee gaan nemen. Bezig met een opwarmronde. En die zullen zo dadelijk uh, van start gaan. Uh, voor een race uh, over 25 minuten. En dat is een uh, behoorlijk veld. Uh, Formule 1 auto's ook, maar dan Formule 1 auto's uit de jaren uh, voor 1966. Je zei net dat in de vorige wedstrijd een uh, safety car situatie was. Um, gaat de safety car er nou op dezelfde momenten uit als tegenwoordige tijd? Of gaan ze die oude veiligheidsregels gebruiken? Hoe doen ze dat? Dat. Hoe bedoel je? Ik... Nou, nou uh, als, uh, in het verleden zeg maar, dus uh, 40 jaar, 30 jaar geleden... waren die veiligheidsregels een stuk anders dan ze nu zijn natuurlijk... Dus wordt er echt op deze regels van, de, van, van vandaag uh, de wedstrijd bepaald? Ja, dat ook de van vandaag. Uh, toen de tijd uh, bestond, uh, safety car of niet, en, uh, werd er altijd aan doorgereden En uh, werd het vlag vlaggezwaaid. En dat was het, maar Oké. Zo! Er komen een paar auto's voorbij rijden. <laughs> We ze hier! Nou, in ieder geval, Willem, ik, jij hebt het nog heel erg naar je zin. Wat zeg je? Ik zeg jij hebt het nog heel erg naar je zin of het circuit. Ja, zonder meer, ik ja. blijf ook nog even. Nou, ik zou het de... zeker ja. doen. Ik zou het zeker doen. Wij kunnen helaas niet langer blijven. maar uh, Helaas niet, want wij zijn zo klaar. Maar uh, leuk dat we hier weer gesproken hebben. Fijn van je bedankt voor je live verslagen vanaf het circuit. Ja, jullie ook bedankt. En uh, tot de volgende race, maar weer hè. Ja, we doen Oké, Bye Bye. Bye, -bye. Bye, -bye. een eind, hè? Ja, deze plaat ook, dus. Deze plaat ook. <laughs> <laughs> okay. dit, nou, was, uh, dit was het alarmschrijf van uh, twee weken achter elkaar. 2 en 9 mei 1970. Oh? Twee weken achter elkaar. oh uh, Er is een uitleg voor, maar daar gaan we nu niet aan beginnen, want dat duurt veel te lang. Oh, maar vertel eens. Vertel het eens in het kort. Nou, dat is bijna niet in het kort te doen. Oh, dat is bijna niet in het nee, kort. Nee, dat doen. is, want het is uh, als je het gaat lezen, beslaat het al anderhalf pagina. Oh, Oké. Okay. Nou, uh, dan gaan we nu uh, langzamer toe naar de finale, uh, dames en heren. En ik heb het in het eerste uur al, nee in het tweede uur al even, ge, uh, heeft u het al een keer gehoord. Maar we doen het natuurlijk uh, nog even een klein stukje over uh, in dit laatste uur van deze terugblik naar uh, de, het verdwijnen van de zeezenders Veronica en Noordzee. Um, Peter Koeldewijn, we hebben hem net al even gehoord met het liedje Robbie, maar uh, hij was natuurlijk een fervent aanhanger van Veronica. <tus> en Veronica ook van hem? En uh, hij heeft toen uh, een lied gemaakt, wat eigenlijk alles wel verwoorde. Ja. Hier, dat gaan we dus draaien. En daarna hoort u dus nog een klein stuk van het laatste. En die stukken. Peter Goelenwijn en Veronica Story, dat was uh, Alarmschijf van 17 augustus 74. <tieden> I'm hey. Schip vergaan en die willen dan graag bij het zinken staan. Het leven gaat ook zonder Veronica door. Maar het spijt iedereen als je haar nooit meer hoort. Ah, oh, Veronica, sorry. Techniek Rudolf, dit is Kees Mannensveld. Radio Veronica, nieuws.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 ...dan het laatste nieuws op Radio Veronica. Dat betekent, luisteraars, dat wij... ...het personeel aan boord van het Veronica zendschip De Noorderney... ...afscheid van u moeten nemen. De mensen die ervoor zorgden dat u... ...ook al waarde het nog zo hard... ...naar de Veronica-programma's heeft kunnen luisteren... ...zijn kapitein Ari de Ruiter... ...de stuurlieden Henk Korthuis en Ari van der Zwan, ...de matrozen Leen Kramer, Wim Pronk, Giel Vink... ...Willem Kuiper en Ari Den Heen. Wim Spaans en Chris Nihot. De machinisten Ko van Iperen, Jan Klein en Maarten de Reus. Dan het studiopersoneel. Hoofdtechnicus José van Groningen. De zendetechnici Hans van Velsen en Jan van Bers. De geluidstechnici Jaap Borst, Artem Entlieg, Johan van der Kolk, Rijn Ruitenbeek en Ruud Doets. Voor Radio Veronica aan boord van de Noordernee. Luisteraars, namens de gehele bemanning wens ik u het allerbeste. Vaarwel. jij bent het mooiste schip dat ik ken. Dat ligt op de Noordzee, Noordzee, Noordzee. Noordzee. Zo'n zes mijl uit de kust ongeveer. Daarop die mooie zee, mooie zee, mooie zee Al waait de wind nog zo hard. Jij kijkt daar je licht, altijd maar weer. Keer op keer, storm maar, beug maar door de noorden. Het mooiste schip wat er bestaat. Storm maar, buig maar het noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Dan moet je binnenkort toch weg, na nou, al die jaren, jaren, ja. Je zult toch voor het eind van dit jaar naar land moeten varen, varen, varen, Maar het is toch niet eerlijk, toch moet je weg, je hebt niks misdaan, toch moet je gaan. Storm maar weg, maar een die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat maar buk, maar het noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Storm maar buk, maar het noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Storm maar buk, wat er bestaat. De eerste mens waar hij vuur kon maken, hij is waarschijnlijk verbrand door dus zijn medemens. Hij was een boosdoener. komen aan vijf uur lang gedenken dat 40 jaar geleden... zoals Rob Uiter terecht zei, de democratie in Nederland een beetje stierf. Omdat enkele politici in Den Haag maling hadden aan de mening... van ruim twee miljoen mensen die de zeezenders gewoon wilden behouden. Maar in het belang van de Hilversumse omroepen destijds... moest en zou het verdwijnen. Dat was een schande vond iedereen. Maar we konden er niks aan doen. Politiek had besloten. Eigenlijk is er in 40 jaar nog niets veranderd. Toen werd er niet geluisterd naar de mensen. Nu nog niet. Bart van der Meer, Maurice Mulder... en ik, Ruud Jansen, hebben het met plezier voor u gemaakt vandaag. Deze vijf uur lang Veronica en Noordzee. We hopen dat u er van genoot heeft. We hopen dat u het leuk gevonden heeft... om al die oude fragmenten, al die oude dingen... nog eens een keer terug te horen. Wij hebben het in ieder geval... met heel veel plezier voor u gemaakt. Heel veel plezier. Het CFM gaat gewoon weer door... met het dagelijks leven. Wij ook. Maar toch... ach... we zeggen gewoon... toch een keer, al is het maar 40 jaar. Dankjewel, Veronica en Noordzee.